Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont, mijn excuses voor de muziek en ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf en voortaan doen we gewoon de Echte Stones. Beeld van drie mannen die bewijzen dat uitstraling belangrijker is dan uiterlijk heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne en zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor wat een geluid er op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt, de brand in Moedijk wordt weer een doofpot affaire. Maar dat is straks. En dat is straks, maar nu eerst. Onze hoofdkast nog steeds. editorstal. Uh, ja, filmmaker, dat uh, moeten we toch maar eens een keer uh, ook bespreken, Eddy. Uh, je bent of was bekend voor de films. Daarna werd je gewoon eigenlijk bekend als Eddy tegen de PvdA. Ja. Uh, of tenminste, van de PvdA. Maar ziet graag vernieuwing. Maar laten we het eens even over je echte uh, vak hebben, Eddy. Wanneer komt er nou weer eens een film Ja, ja goed, dat, is, uh, dat is lastig, hè? Je bent toch afhankelijk van uh, ja, of dat gefinancierd wordt. Dat is Subsidi een subsidie, bedoel je. Nou, nee? in, in landen waar zeg maar, met een klein taalgebied kan je niet anders dan een subsidie. Nee? Dat, dat is niet helemaal zo. Maar eigenlijk, na Simon en Fox Popo, dat, dat was er misschien wel uh, kritieksucces of zo, weet ik veel wat. Maar er gingen gewoon ook niet heel veel mensen heen. Wat is, wat is niet heel veel? Nou, bijvoorbeeld, na nou, Simon gingen 180.000 mensen. En als ik bijvoorbeeld Dikkertje Dap de Movie zou maken met, uh, met Jantje Smit en overal, dan gaat er een miljoen. Ja. En dat is toch een beetje wat omroepen naar kijken. Want je hebt namelijk niet alleen het filmfonds nodig, die een beetje inhoudelijk beoordelen. Maar je moet ook een, een omroep erbij hebben die de andere helft van het budget ja. betalen. Dus uh, jij En die, moeten, en die ik... moeten eventjes uh, die, die kijken naar, naar de kijkcijfers. Dikke je dat movie? Of script. een bekend boek. weet je. Of een, een, uh... Maar ik, heb, ik schrijf zelf scripts. Maar dat is altijd een beetje risicovol natuurlijk. Maar, maar verdom je dat? Om dat soort. Uh, ja, ja, een, ja ik, wil, op, ik, ben, ik ben filmmaker niet om filmmaker te zijn, maar ik wil mijn verhalen vertellen. En dat was met Simon en Fox Populi. En ik heb ook een hele leuke script. Eén over een comedy over babyboomers en eentje over stalkers. Daar ben je en, nu aan het uh, schrijven? Ja, van. en dat doe ik dan liever dan dat ik een bekend boek neem. en dat soort dingen. En Maar dat is boek? toch heel erg lastig. Ja, nee. mijn boek is niet te verfilmen. Moet nee. ik mezelf spelen? Ja. Nou, kan je wel. Nee, een maar het is niet te verfilmen. Ik zou nu waarom niet, want het is ketsen. Uh, een beetje vergaderen, een beetje vliegen. Ja. ja nee, brof? maar ik heb, ik heb een leuk script geschreven over, over stalkers. Comedy, een zwarte comedy over stalkers. En nou ja, en dat is, een is die beter, klaar? Ja, dat is een van mijn betere scripts. Nou, en ze staan op je te wachten natuurlijk. Ja, de, de film vond misschien wel, maar de omroepen, dat is heel erg lastig. Die hebben liever een bekend boek. Een televisieomroep. Ja, maar het is altijd de helft, weten mensen niet, de helft van een filmbudget wordt altijd door een publieke omroep gefinancierd. En gaat het dan van hun budget af of dus is er een speciaal potje voor? Het is een speciaal potje voor, kijk en luistergeld. En meestal is dat 40% van het budget. En zonder een omroep kan je geen film maken. Dan moeten we dan maar eens vragen of we nog zo'n potje hebben voor Eddie. Met woont. Ja, jullie hebben er ook. We zijn toch een omroep? Ja, we, hebben we hebben ook zo'n potje op, ja. blijkbaar. Ja. Hey, maar, maar dan willen we. En dat past ook wel bepaald, denk ik. Dat okay, is nou. zwart, zwarte humor. Ja, en is het je... dan mogelijk dat Jan en Nick ook een rolletje krijgen? Op? Een, een, een figurante rol zeker. Oh, Figurant ergens Achter, achter in, ja. in de horizon mogen we zitten. Ja, dat, dat gaan dan we, dan kunnen we, we nog wel van je film. Maar heb je zelf last van stalkers? Ja, ik heb er wel een aantal gehad, ja. En vrouwen, mannen? Mannen, Katten. altijd. Mannen altijd. Mannen? Ja. En meestal mensen het met vriendinnetjes te maken die die stalker hadden. Maar je hebt ook van die soort politieke stalkers en internetstalkers. Je hebt allerlei types. En daar gaat die film ook over. over allerlei, dus de meeste, die zijn, dat heet eritomanie, die hebben dus de waan... dat iemand verliefd op ze is. En dat zijn mannen geweest Ja, dat is de meeste op, ja. ja, op vrouwen dan, waar ik dan op ja. dat moment niet mee was of zo. En dan die... Uh, dat is een soort ziekte. Die hebben dus in de waan dat iemand verliefd op hen is... of open staat voor avances terwijl op geen enkele manier daar, daar aanwijzing voor is. Oh, dat, ik dat, ook, is ik. dat is natuurlijk heel grappig. Want ik vind menselijk defect is altijd leuk voor comedy. Maar even terug, hoor. Mannen die verliefd op jou denken te zijn. Nee, op vriendinnetjes. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook geprojecteerd op de, op, op de man. En op de omgeving en de moeder en weet ik wat allemaal. Ik heb, je, hebt, je hebt gelopen genoeg gekken rond. Nou goed, je film Stalker, daar loop je mee, ja. mee te leuren. Ja, en ik heb ook nog een comedy over babyboomers. Nou, dat is ook altijd leuk. Ja, dat dat grijze tuig een beetje afzeiken. Ja, gewoon types die eerst dan Maoist zijn en dan bij de bag van zitten en naderhand Arabist worden en dat soort dingen. Ik ben VVD gaan stemmen omdat ze hun huis heel goed hebben kunnen verkopen. Uh, Refereren je nou aan mij? Nee, helemaal niet. Ik oh, nee, ben heel ja. vaak van, de, van, die, van die oude hipsters. Ik ben de armste VVD'er. Ja, ja. Van stemgedrag. Ja, nee, maar je hoeft ook niet altijd voor je eigen portemonnee te stemmen. Ja, nee, dat vind ik ook wel een netje van je. Ja, ja. Nee, maar je ziet heel vaak van die mensen die vroeger... helemaal hippie te pippie waren, helemaal voor de peace en love... en helemaal socialistisch en helemaal te gek. En toen uh, was een huis wat ze voor 10.000 gulden hebben gekocht... in één keer anderhalf miljoen euro waard. En toen waren ze opeens van de VVD. Nou, of ze stemmen gewoon nog op de Partij van Arbeid... helemaal steeds het huis van... Uh, want het, het is natuurlijk wel dat heel veel mensen toch vaak... Er is ook een soort zelfmanifestantendom bij mensen. Ze willen al als een goed mens gezien worden. Dus en rijk en een goed mens... We komen hey. altijd terug op de PvdA. Ja, dat is ja, ik, ik, ja, zeker. Ja. Jij schrijft in je boek dat alle acteurs narcistische trekjes hebben. Ja, want als je vraagt. Je dat... regisseurs. Ja, daar wilde ik naartoe. Ja. Waar, waar was jij op 9-11? Uh, 9-11 was ik, uh, ik een foto van mezelf maken, een pasfoto. Okay. dat, de, dus, en toen dat de, schrijf je over acteurs, hè? Dat was jij een acteur. Ja, vooral was je een acteur ja, Precies, we hadden een casting met acteurs. Het dus was een dag na 9-11 en dan ja, doe je altijd een eerste een babbeltje. En ze hadden het alleen maar over uh, waar, uh, hoe dat, wat het met hun gedaan heb, hoe zij het verwerkte, met wie ze erover gesproken. Niemand zegt gewoon, oh, het erg voor die mensen zo, zo. Wat raar En de, was die pasfoto gelukt? Ik hem altijd, weet je dat ik hem altijd nu nog probeer te zoeken? Van, want dat was het moment ongeveer van dat, uh, dat Ja, gebeurd. ik weet nog wel, toen uh, die vliegtuigen daar zo naar binnen vlogen... Wat ja, jij toen deed? Toen dacht ik bij mezelf, joh, je zou toch in zo'n vliegtuig zitten? ja, <lacht> ja, ja, ja goed. Weet je wat, wat je Vos Eddie Terstal moet denken? Nou. Wat erg voor die mensen. Nou, dat vond ik ook wel. Ja. Uh, toch Nou ja, goed, uh, 9-11, toen werden we even wakker geloof ik in de, ja. in de uh, uh, westerse wereld. En niet heel veel later uh, werd het toch gewoon goede vriend van jou, Theo ja. uh, ja, Een beetje vanuit dezelfde hoek ja, het vermoord. het was een wonderlijke dag. Ik werd toen gebeld, s ochtends door een bevriende actrice. Ze hebben Theo is waarschijnlijk vermoord. En toen werd ik en, een paar minuten later, zat ik in het NOS-journaal, die belde mij op. En eigenlijk werd het daar toen pas bevestigd, toen ik dus... Uh... Maar je zat in het journaal, zonder dat je wist ja, het Ja, toen wist eigenlijk. ik nog niet helemaal zeker. En pas op, in het journaal werd het bevestigd. Toen ben ik naar kantoor gegaan, naar uh, Theodor en Grijs, waar, waar Theo's kantoor. En, uh, en ondertussen belde andere journaals of ik ook commentaar wilde geven. Maar ik wist helemaal niks. Ik had alleen gezegd, mijn eerste commentaar was... ja, de fascisten zijn onder ons. Ik wist niet veel wie ze vermoord hadden. Maar gewoon iemand, weet je, die... die roept op wat. Je roept wat? Op, ja, dat is je een, het in het journaal en je moet de nee, maar, geven. Nee, maar dat zei Theo altijd, de fascisten zijn onder ons. Dus dat had ik herhaald. Nou, dat werd bevestigd. Uh, het beeld werd bevestigd toen, uh, toen ik werd ingevuld over wat er echt gebeurd was. En had je verwacht uh, dat het ooit zou gebeuren? Ik had, hem met, ik had hem een paar dagen daarvoor zat ik in India. De, want hij was niet mee geweest naar India. En omdat hij bang was om te vliegen. En toen zei ik maar goed dat je niet bent. Want je had waarschijnlijk een of ander Maharatja uh, beledigd. En dan was je waarschijnlijk hier op een of ander je opgehangen. Dus ja, dat is ook weer waar, zei hij. dat was toen drie, vier dagen voordat hij uh, vermoord werd, ja. Maar zag je er aankomen? Nee. In Nederland? Nee. nee, natuurlijk niet. Ook niet naar Fortuin Nee, daar hou je toch op een of andere manier geen rekening mee. Maar ja, Fortuyn is vermoord uh, door een of andere maffe die Door een die andere hebben. maf. Ja, we, zijn er, we hebben net gehoord hoeveel maffen er in Nederland zijn. Veel. Ja, nee, natuurlijk, maar uh, dat is waar. Nee, maar dat was een heel uh, bizarre, bizarre tijd. Maar uh, Theo van Gogh is vermoord om zijn mening... en om dingen die hij riep en wat hij schreef. Ja. Uh, maar goed, er was ook een filmmaker... Ja, nee, mee... maar zo kende ik hem ook. Maar toen, jong was, toen ik jong was, nee, maar toen, ik jong was hij, toen was hij al een tijdje bezig. Hij had me echt geholpen in mijn jeugdtijd. He? Ik vind dat hij bijvoorbeeld, de, hoe heet het nou? Uh, interview en, hoe uh, heet het nou, dit boek van Wolkers. Dat heeft hij heel goed gedaan, ja. Maar toen ik jong was, heeft hij me echt een beetje geholpen. En daar, daar kende ik, ik kende hem gewoon als collega. Ja. En... Uh, ja, dat heeft nog allemaal wat, uh, wat voeten in de aarde gehad. Ja, het hele gebeuren. Wat bedoel je daarmee? Voeten in de aarde gehad? Nou ja, goh, de zaken zijn natuurlijk ook wel op, op scherp gezet daarna. En we hebben ook wel de aard van dat soort islam. Ja, want hij dat vind u... ik ook een beetje. Weet je, mensen dat dan. Ja, toen, toen hij vermoordde. Ik weet niet, dat een, een Pakistaanse. Uh, Zo'n zo Polaroid-fotograaf. die ging zich tegenover mij verschuldigen. Dat dat. Theo vermoord was, dat vond ik ja. ook wel redelijk bizar. Het is net, bij wijze van spreken, als je alle mos op de schuld geeft van terrorisme... kan je wel alle joden de schuld van Barbara Streisand gaan geven. Maar als hij vermoord spreken. is om een film, is het wel voor zijn slechtste film geweest? Ik vond het ja, ja, helemaal niet slechte film. Het wordt een heel esthetisch. Uh, vond je Submission film. een goede film? Nou, ik vond het er mooi uitzien, maar ding niet meer. Het is toch een mini-dingetje? Het is toch geen film te noemen? Ja, maar daar ging het even niet om. Nee, maar... is gewoon, het, ging, het is gewoon een film die over een statement over vrouwenmishandeling... Hoe vond je die film van bepaalde... Wilders? Ja. Het was net zo lang ongeveer ja, dat vind ik submissie mooier. <laughs> Esthetisch gezien. Ja. En hij... inhoudelijk? Weet je, wat ik ook uh, het probleem vind een beetje met Wilders. Ik, ik vind ook heel belangrijk dat je de, de politieke islam. dat je daar uh, iets over signaleert dat dat gevaarlijk is. En maar als hij bijvoorbeeld naar, naar 9-11 gaat. dan gaat hij weer dezelfde uh, riedel afsteken. Terwijl ik als ja, wie het gaat hebben over de positie van christenen in het Midden-Oosten, weet je. Mensen worden vervolgd en vermoord weet ik veel wat. Nee, dat krijg je dat getet erover. Uh... Ja. Hey, uh, een van die dingen die de PVDA heeft laten lopen. is die uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, dus jij kan Submission 2 wel gaan maken? Nee, ik maak alleen mijn eigen, eigen skills. Als statement. Nee, maar zou je het kunnen? En zou je het durven, vooral? Nou ja, ik bedoel, in, in mijn film zitten uh, op mijn manier al zeg maar mijn commentaren daarop. Weet je, ik wil gewoon proberen autonoom in te zijn. En het antwoord op de vraag? Denk zou ik ze, dat durven? Uh, pff, zou ik het durven? Uh, dan moet ik het antwoord op schulden. Misschien. Ik hoop dat ik dat zou durven. Nou, dat zo zeggen. Come ik kan dat niet. Nee, maar weet je, daar kan je niet over. als mensen zeggen: zou je onderduikers schat in de oor? Geen idee. Dat weet ik nog niet. Maar dus je het hebt het je aanbod leven is, toch niet over Veel aanbod... Die komen op nou eens even. Nee, maar het aanbod is mij niet gedaan. En ik heb had... geen idee. Welke erop zou zijn? Als Theo dit, uh, ik zeg Theo, ik ken de man helemaal niet. Maar uh, als hij dit had geweten, dan had hij die, die, die submission toch ook niet gemaakt. Nee, dat, dat lijkt het... me ook, ja. Nee, dus waarom zei jij als dat dan als Als Jan het had geweten, had ze dat ook niet gedaan. Nee, precies, maar waarom zei jij dan van... Nou, ik, ik, ik hoop dat ik het durf. Je bent gek als je het durft. Waarom zei jij dat nou doen, man? Dan ja, Maar Dan lig je straks op een fietspad met een mensen wat, je, dat, je buik. Ja, maar wat het ook is, je kan je ook gewoon niet laten knevelen. En, en dat is ook niet goed nee Weet je, maar je... dat is gevaar, want wat, de, bully van de, de bully pakt ook altijd het zwakste jongetje van de klas. Je moet ook een soort van weerbaarheid als maatschappij is het hebben. Is helemaal waar, en dan ben je lekker weerbaar, maar dan lig je wel dood op een fietspad. Ja. Wat heb je daar nou aan nog aan? Nou, misschien moet je het slimmer doen. Hoe? Nou ja, dat je gewoon wat, de dingen wat, wat uh, even effectief, maar diplomatieker aanpakt. Laf? Nee, slimmer. Thee drinken? Nee, dat vind ik nou juist contraproductief. Nee. Nou ja, goed, uh, Nederlandse filmwereld. Uh, Theo uh, is weg. Hè? Uh, uh, nou ja, jij krijgt je... Zullen we dan even over porno hebben anders? Je, je, scripts, niet, uh, je, je scripts krijg je niet uh, ver, ja, gesleten. Ligt lekker op zijn reet zo, hè? Ja, maar in Nederland is sowieso heel weinig geld voor filmen. Datgene wat er is, dat gaat nou toch een beetje... middle of the road, Laten uh, ja, we zeggen, risicoloze project. Uh, Nederlandse film is redelijk braaf. Prut. Wow. Gewoon prut ja, het is, het is heel erg braaf en veilig. Nou, over prut. Dan gaan we van prut gaan we naar porno. Wat wij erover zeggen, Jan? Ja, jij vindt porno helemaal niks. Ja, porno ja. Ik vind ik lelijk. Erotiek. Ik vind het dat, dat gedoe met die Amerikaanse types... met die witte billen die dan altijd een beetje heigend over elkaar inhangen... en zo van fuck me, fuck me, terwijl die ander er al lang mee bezig is. Maar als je nou al een keer wat, uh, wat wil verkopen, zeg ik... doe eens dan eens een mooie pornofilm. Ja, ja, jouw niet niet in mij. Hebben. Ik kijk er ook nooit naar. Ik vind het, uh... Geen porno in nee. reclamewerk? Ja, ik heb Simon, of... uh, sinds Simon. Heb ik, geen, uh, ik deed vroeger ik deed 20 commercials per jaar, maar sinds Simon heb ik geen opdracht meer gehad. Maar, hey, maar in het het een mcdonalds Ja, maar dat was voor die tijd. Ja, yeah. uh, je bent vegetariër? Ja. En dat was een hamburger-commercial. Nee, het was een. Uh, van voetbalquiz. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik ben ook niet, uh, wat ik zeg, ik ben ook geen fundamentalist. Ja, ik dat Ja, geef goed. mijn katten, geef ik ook uh, uh, vlees. Weet je, die ga ik ook niet meer met champignons nee. lastig vallen. Hé, hey, maar uh, dus je skipt verkoop je niet, commercials komen niet meer naar je toe. Arme Eddie. Ja, en ik wil ook geen uitkering aanvragen. Oh, en uh, nu? Wie betaalt je rekening in de kat dan? <laughs> dat leen ik. Van wie? Van om mensen omheen. Me maar ik vind ook, weet je, de, de consequentie van dat ik bijvoorbeeld niet een boekverfilming maak of een kinderfilm, maar je wel geld maakt via mijn eigen dingen, vind ik wel dat ik er zelf ook voor moet opdraaien. Maar ja, kan je niet denken van. Ik maak één keer een commerciële klapper. Nee. In de vijf jaar. Nee, we ik lekker, je, want, vier jaar lekker ja, Dan, dan, op de dan moet ik weer drie jaar oh, wachten. Juist, terwijl ik wel wil wel. mijn eigen films, want ik denk dat die leuker zijn. Maar je ja, maar en je hebt nooit meer problemen. Ja, maar ik wil gewoon wel mijn eigen verhalen vertellen. Maar dan sterf je arm in die straks. Ja, het leven is hard. Hij ah, maakt toch Adem een lekker ordinaire klapper, man. Ja. We gunnen het je zo. Nou, ik hoop dat uh, die Stalk film, ik, hoop dat dat, ik, ik denk het ook wel, want het is, een hele leuke, dit is misschien wel mijn leukste script. Dus ik hoop dat ik die dit jaar kan maken. Ik maar vind het ja. wel een happy end. Ja, nou... Eh, eh, Hoopvol, in ieder geval. Maar maar kunnen we ergens de... stort of zo? Of, uh, kunnen we iets voor je doen? Nee, want het rendement zal, zal niet veel zijn... want het meeste geld gaat naar de bioscopen. Weet je, dus winst is... Uh, maar ja, ik hoop dat. Ik ga een, uh, proberen even... Misschien poont, misschien wel goed, een, een goede omroep daarvoor. Ja, ik ga even een goed woordje voor want je misschien doen. Misschien, nou, je mag het toch pas een jaar nadat hij in de bioscoop is... mag je het uitzenden. En dan, volgens mij is poont dan al lang groot genoeg... dat ze anderhalf uur achter elkaar mogen uitzenden, toch? Dat dacht ik wel, ja. Nou, dan gaan we daarvoor. Nou, ik ga een goed woordje voor je doen, Eddie. Want ik, ik wil toch dat je blijft uh, blijf, blijf bestaan en zo. Nou, dank je wel. Uh, ik wil je hartelijk danken voor uh, dank. de komst hier in de studio. Dankjewel. We hebben het over alles en nog wat gehad. En ik weet het begon niet waarover. Dank je wel, Eddie. En tot een volgende keer graag. Ja, dank je wel. Je hebt bikkels en je hebt bikkels. En daarboven heb je nog een categorie. Mensen die met 39 graden koorts gewoon voor de mensen in het land... in een radiostudio gaan zitten. Helden. Mensen zoals La Vie en Roos. Mag de politie optreden met gezond verstand als dat gezonde verstand haak staat op wat er in de wet staat? Dat is de vraag nu de Amsterdamse politiekorpschef Bernard Welten heeft geroepen dat hij vrouwen met een burka niet gaat aanhouden. Ook als de wet dat vraagt. Ik moet zeggen, het lijkt me een onderdeel van het politievak om met gezond verstand te handelen. Hard optreden wanneer dat nodig is en af en toe mild zijn. Toch is met gezond verstand optreden iets heel anders dan de wet aan je politie laars lappen. Helemaal als het regionaal gebeurt. Een boerka dragende vrouw kan dan bijvoorbeeld in Rotterdam niet over straat lopen. En in de hoofdstad wel. Een niet uit te leggen verwarrende situatie. Als de sterke arm zich naar eigen keuze, liever gezegd naar eigen zogenaamd gezond inzicht, de wet niet handhaaft. Waarom zou de burger dat dan nog wel doen? Ik kan met gezond verstand op een weg waar je 50 mag rijden. Als het rustig is, makkelijk 60 gaan. Geen enkel gevaar voor anderen. Totaal niet roekeloos, niets aan het handje. Alleen ligt dat maar eens uit aan de agent die je staande houdt. Ja meneer de agent, er is een wet. Maar daar hoef ik me niet altijd aan te houden, zolang ik mijn gezonde verstand maar gebruik. De kans dat je bekeuringloos, met gezond verstand, door roodrijdend, want er kwam toch geen ander verkeer, de weg mag vervolgen, is nagenoeg niet hiel. De quote van Bernard Welten is dan ook vragen om ontslag. En die krijgt hij met een beetje gezond verstand, zo snel mogelijk. Pff. Jan Roos, grote vriend. Ja, Jan Ondanks je 39 graden koorts. Ja. Hier valt weer geen speld tussen te krijgen. Maar ik geloof dat ik dat al roep vanaf 6 september 2010 ongeveer. Dat is geniaal. En uh, daar heb je ook uh, helemaal gelijk in, Jan. Ik e, dank je wel. Graag gedaan. Trouwens, uh, op de Universiteit van Pennsylvania... Ja, denken ze het wondermiddeltje tegen kaalheid hebben ontdekt. En u denkt, uh, misschien omdat u nog nooit een webcam heeft aangezet in het leven... waar zullen ze daar in God om over hebben... Nou, wat, wat, wie, wie was het nou? Martin Koolhoven? Dat was een andere regisseur. Uh, die zei in onze nieuwjaarspecial: Jij had dan het haar van... van nou ja... Uh, Terry geloof ik. Terry Stavellis. En ik van Judith Bosch? Ja, jij was Judith Bosch, ja. <laughs> ja, voor de mensen die weten wie Judith Bosch is. Dat is een vrouw uh, wiens haar... Uh, nou ja, eigenlijk redelijk in de, in de rui is. Uh, dat valt uit. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook zo. Laten uh, we zijn redelijk... Laat het gewoon even heel meta maken. Ik ben Karen, en jij bent hard op weg. En nu is er in uh, Amerika een uh, universiteit die zegt... daar hebben wij een middeltje voor, Jan. Ja. ja. Nou ja, en, en, uh, en mannen moeten dat kermentje gewoon op de kop smeren... en dan is het gedaan met de gladde schedel. Precies. En ik denk... En praat je over gladde schedels... Ja. dan, dan, heb, je dan echt heb je het over één man. man. Turbo Kok, Pierre Wint, ben je daar? Ja, ja, en ook nog steeds kaal als een uh, beurtbal. Uh, Pierre, alles goed, man? Ja, helemaal kikken, het nieuwe jaar in, helemaal lekker eigenlijk. He, ja. ja, helemaal top, helemaal kikken, helemaal wassie, helemaal toppie, helemaal flappie, helemaal bappie. Maar uh, ja. jij hebt ook een kaal Pierre, hoe zit dat? Ja, ja al, al, al sinds die einde jaren tachtig en uh, ja, ik vond het gewoon mooi. Alleen uh, toen de tijden was het een beetje heftig, want uh, als je al in België rondliep, dan werd je voor skinnet uitgemaakt. Ja, ik vind het gewoon mooi, Pierre. Vind je het prima? Je, bent, je, bent, je werd gewoon kaal, toch? Ja, nu je ja, gewoon helemaal. Ja, nee, nee, natuurlijk. Het begon al een beetje vlassig te worden. Maar ja, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat een beetje als een, een dodo door het leven, of je gaat gewoon strak. Maar toen was het kaal helemaal niet in de mode. En nu is het in de mode. Hoe ja. komt dat nou? Ja, waarschijnlijk trendsetter, is. Ja, het is het Pierre Wind effect heet dat. Ja, nee, maar ik, ja, ik denk wel dat het echt. Maar ik denk ook wel dat het erotisch is. Een kale bol is erotisch. Bijna zeker weten. Hoezo dan? Ja, nou, ik weet niet hoe of jij, of, of, of jij dat hebt, maar altijd, heel vaak vragen aan vrouwen mij, mag ik even aaien? Ja, ja dat wel. Ja. Dan heb jij dat ook niet? Ja, heel vaak. Over je kale bolletje, hè. Ja. ja, ja, kikken. Ja, dat is echt, natuurlijk mag dat. Ja, dat is echt kikken. Nee. Maar het enige, ik scheer, ik, ben, ik scheer nog handmatig. Oh. En, en als ik dan zeg maar, zo met zo'n zo met, met zo mesje doe, dan moet het na op opnaden. Dus elke keer wel weer een ramp, hoor. Het gaat doe door pijn. je teen heen. Ja, hey, maar de, ze hebben dus dat wondermiddeltje gevonden, Pierre. Uh, als je dat op je palen smeert, dan heb je straks weer een bord met krullen, jongen. Zou je het doen? Ja, nou, sowieso niet, maar dat wondermiddeltje, want als je, als je goed leest daar, dan hebben ze namelijk zo'n wondermiddeltje is, is uh, want ik heb even nagekeken, dat is uh, op basis van dierproeven gegaan. Ja, nou? En het, en, nee, maar ja, het, is dus, het zijn dier, dier, dierlijke cellen, dat, dan ga je daar ook een andere rattencellen op je hoofd in smeren, en, de, nou, dat, dat, dat, dat, dat zie je niet zitten. Nou, wat maakt dat uit? Haar is ja. haar, toch? Ja. Haar is haar, krullen ja, zijn krullen. Maar, maar het zijn nu stamstellen van dieren, die gaan ze dan inplanten. Hé, hey Pierre, ja, nou, Pierre, Pierre. Ik zou, ik Pierre. zou paardenkak op mijn kop smeren voor een borstkrulle, Pierre. Ja, echt, nou, weet je wat, wat mijn vader vroeger deed? Nou, joh. Dat heb ik nooit, dat heb ik nooit gedaan, maar mijn vader wel, dat zei hij altijd: uh, pist op je, urine op je altijd smeren. Oh, wij dronken het altijd op, omdat je daar gezond van werd. Oh, oh, wij nee, spoelden nee, dat <laughs> gewoon door. <laughs> nee, dat, heb ik, heb ik dat, dat schijnt echt van die, van, van die, van die huismiddeltjes te zijn. Echt heel veel mensen doen er wat aan. En hè, was dus... je vader kaal, Pierre? Ja, ja, en ja maar, die dus was dat pismeer kan die je dus ook uh, vergeten. Ja, maar die was nog authentiek kou met van die twee van die, aan die nee, zijde uh, van die haartjes. En dat wilde ik echt nooit. Nee. Heb je, maar zijn er ook vrouwen die het niks vinden? Dat is ook kale knor. Nou, ik heb het best wel niet tegengekomen. Nee, maar jij bent sowieso wel geliefd bij de vrouwtjes. Ja, nou weet je wat ik al zeg, Dat klinkt misschien raar. Ik kan elke vrouw versieren die er is. Hoe dan? Ja, dat weet ik ook zeker. De kampjeer. Ja, ja, echt waar, met mijn eten. eten. Als, met als ik helemaal aan het koken ben, als ik koken ben nou, met allemaal hartjes en bloemetjes, ik, ik, ik laat ze smelten, echt. Ja, Pierre, en ze denken natuurlijk dat je net zo, net zo snel in bed bent als dat je kan lullen. Ja, maar dat is niet zo. Ja, als zo'n zo, zo, zo stoomlocomotief uh, blijf je doorgaan. Ja, ja dat wel, ja, maar ga maar door, joh. Want die tong voor jou, joh, daar, daar zit de snelheid in. Ja, met hoeven, hè? dat hè? Wat denk, dat een veiligheid dan. is het nu weer. Jan, ik denk dat jij het eventjes mooi moet maken, want ik word een beetje ordinair, sorry. Ja, Pierre, het niveau daalt. Hé, Pierre. Moet ja. jij niet gewoon eens een keer hier uh, met die gezellige grote bek van je een avondje komen zitten? Dat lijkt me kikken. Eh, doen zou ik zeggen. Kan je volgende week? Uh, uh, hoe laat? Ja, gewoon half twaalf melden en dan, uh, dan gooi je ons vol met dat lekkere eten en om twaalf uur gaan we los. Afgesproken deal. Oké, okay, zien we je dampje. Heb je hey, echt kicken, gezellig? Hey. Dank je. Zie je volgende hey, week oei, dan. Hoi, hoi, Hoi. Ik denk dat het woord volgende week kikker wordt. Kikken, denk ik dat. Kikken! Ik denk dat ik ook even handmatig met een mesje mijn bodus weer even kaalscheert, Jon. Hé, wat denk je? Wat er gebeurt, man, als we Pierre Vinti loslaten in die studio? Ik denk dat we volgende week echt een topuitzending gaan maken, denk je niet? Nou, kikker. Ja, ik denk dat het kikker wordt. Hé, de nummer twee uit de muzieklijst van Edith Astal. Dat is een ongelooflijk wijvennummer. Maar goed, je luistert naar de menigjes van de mensen of niet? Komt-ie. in my pain. His fingers singing my life with his words, killing me softly with his song. Lieve luisteraars uh, van de echte Jannen. Uh, sorry, Stal sorry, is, uh, sorry, nu sorry, weg. sorry. Ik denk sorry, uh, uh, ergens sorry. geld bij elkaar aan het verzamelen voor de taxi terug. Uh, maar goed, Eddie luistert dus niet, want uh, geld voor de transistorradio zit er ook niet in. Dus we kunnen bij deze onze excuses aanbieden, want de, Wat, de muziek uh, van Eddie Stal is echt, is echt naadje. Ja, en we vast wel een bezig geweest. Uh, killing me softly van de Fugees, daar kon je niet eens mee aankomen Ik, toen het uh, toen net in de top... Snel, vond, snel vond. vergeten. En wat hadden we nog meer? Brian Ferry die ja. de Stones en ja, We hebben en... zo ook nog een goede, Jan. Oh, echt? Ja. ja. Oh. We gaan even wat anders doen. Hij parkeert de hele week onze auto's. Hij haalt koffie voor ons en hij haalt bier. Hij smeert de broodjes. Hij vult de parkeermeter oh, bij. Ja. Hij bezorgt ons de aller, allerlekkerste stagiaires. Ja, we hij handelt onze telefoontjes af. Ja. Hij veegt, als we dat zouden willen. Onze kont nog af na het poepen. En zo'n kind gun je toch een... Een Fanta. een Fanta. En dat doen we. En die Fanta die heet het echte Janne radiospel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, had u al de radio niet uitgezet voor toch wel uh, uh, ja, een beetje in de warm gesprek... met Edith Terstal over zijn uh, caférekening? Had u de radio nog niet uitgezet vanwege de vreselijke slechte muziek... die Edith Terstal heeft uitgekozen? Dan zet u nu wel uw radio aan. Want het is tijd voor het allerslechtste belspel van Nederland... Het uh, Laaf-Guzinklo-belspel. Ik, uh, ik zal het nog een keer uitleggen. Niet dat het uitmaakt, want uh, de eerste beller kan zomaar weer naar zijn. Je weet het maar nooit. Het uh, gaat om het volgende. U krijgt één citaat te horen. Daar zitten drie nieuwsfeitjes in verwerkt. En nu moet kiezen welke drie nieuwsfeitjes dat zijn. Ja, en als je dat kiest, dan kan je het enige echte, echte Jan-T-shirt winnen. En wie wil dat nou niet? Je, uh, weet je het antwoord, moet je bellen naar 0800-1121. 0800-1121. En Jan, dat kost helemaal niks. Dankjewel. Gratis. Jongen. Gratis. Bellen naar 0800 1121. Uh, ja, als je het antwoord weet op dat uh, leuke spelletje van onze grote vriend Guusinklo. Je lacht je dood als je het hoort, jongens. Hou je vast. Ga nou, zitten. Kom Komt-ie. Ja, komt Schrijver Remco Kampert werd gisteren in de Amerikaanse staat Arizona... neergeschoten door een 22-jarige man. De hond heeft het wel overleefd. Ja, nou ja, ik vind het niet eens grappig. Ik wel. Het is een van de grootste schrijvers van Nederland. Die wordt hier wordt hij op deze manier te kak gezet. Ik kan hier niet... Uh... Hij wordt genoemd. Oh, zo is het ook, wat maakt het ook een boer uit. We gaan naar Joost. Joost. Uh, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Um. Hallo. Hallo, Joost. Ja, sorry jongens, een beetje, een beetje laat. Nou, nou vertel! Uh, Joost, Joost, drie nieuwsfeiten. Ja, even kijken hoor, ik hoorde wel. Um, er was natuurlijk met die man in Amerika die al die mensen had neergeschoten. Die op die. Uh, Joost. Uh, jo Joost. <lacht> uh, pff, Joost. <lacht> hey Joost, de wasser. Dag, uh, dag Stefan. Nah. Goeiedag. Alles goed met je, Stefan? Ja, met jou. Ja, lekker Stefan. Mijn Jan gaat alles lekker, jongen. Nou, ja. Nou, het gaat, gaat oh Jongens, gewoon op tempo. Ik, ik was even aan het socialiseren ja. met... Ja, nee, daar de... hebben nog een tijd voor. Ah, nee. het is voor je tweede is Adeline van Lier. Zeg maar, Stefan. Ja, het gaat over drie nieuwsfeiten. Ja, dat weten we ook. We hebben het dat spelletje hebben we al 16 weken gehoord. Dus we ons niet uit. Je moet twee, uh, de twee die antwoorden geven. Kom. De antwoorden van Rem van Kampert. Door ik in het nieuws. Ja. Met wat? Met uh, ongetwijfeld... Uh... Jan, ik heb er niks mee te maken, maar... Uh, Een boek? Next! Kom op! Jongens, dat kan toch niet? Dus... Jongen, ik, ik, dit spelletje dat, dat, ah. dat kost me nog mijn carrière. Joke! Ja, hallo, ik hoop hey, dat jij uh, die man eventjes je kont laat zien. Ja, Remco Kampert heeft de zilveren veer gekregen. Ja, yes, yes. Yes. maar water. dit de wilde verhaal is zelf verdronken. En een democratische mevrouw is neergeschoten. We die hebben de... een winnaar. Jook uh, komt toch? Uh, hoe gaat het al, jullie? Per komt koken. Dus uh, Jook geeft even aan, uh, Jel, aan uh, Jelmer. Ja, uh, hartelijk gefeliciteerd. Je kook, uh... Nee, doe maar niet. We nee, laat je in. In, uh, koken. Eh, uh, Joke. Uh, van harte gefeliciteerd met het enige echte, echte Janne-t-shirt, uh, Joken. Ja, dankjewel. Blij mee? G ja, doe. Je ja, klinkt als een grote ja. maat, Joken, Klopt dat? Ja, doe maar een hele grote Ja, dat dacht maad. ik al. Oké. Okay. Naar Jomer. Doei, mazzel. Doei. Doei. Jan, Jan. Fijn, zeg, dat het uh, spelletje weer achter is. Ik hoor eens dat wij voorspelbaar zijn. En dat we bij onderwerpen uit Den Haag <laughs> altijd blonde vrouwen aan het woord laten. Ik moest even hoesten, Jan, want ik zit hier nog steeds met griep. Daar mag je af en toe best wel ja, wat over zeggen. Een beterschap. Dank je wel. Blonde eh, vrouwen. Blonde vrouwen, ja, we hebben heel veel blonde vrouwen in de show. En dat is niet voor niks, Jan. Hoezo? Ja, hier, dat vraag was meer een vraag. Dat oh. is niet voor niks, Jan. Nou, en we horen ook dat we alleen maar rechtse vrouwen in onze show hebben. Rechtse blonde vrouwen. En daar hebben we het natuurlijk al elke keer over Janine Hennis Plasgaard. Ja, waar is die? Uh, die kon niet. Je <laughs> uh, had verplichtingen in het buitenland. Uh, dus we, we dachten, uh, we gaan eventjes laten zien wat we echt zijn. Ja. Wij zijn volstrekt, volstrekt ongrijpbaar. Dus wie hebben we aan de lijn? Odenhout, het hoogste gelet, met Renske Leijten. Wie? Ja, Goedemorgen Renske Leijten. Goedemorgen. Niet blond. Nee, zeker niet. En van de SP. Ja. Nou, daar hebben we een winnaar. Dan is iedereen weer wakker? Precies, want het was erg... Nee, helemaal niet. Oh, links zitten hele leuke, leuke vrouwen. Ja, ja. ja, zeker. Hartstikke leuk. Ik vind links vrouwen onzicht, uh, altijd leuk, eigenlijk. Vind ik eigenlijk wel leuker ook. Ja, maar sowieso zijn vrouwen natuurlijk ook wel leuk voor mannen. Zeker. En mannen. Ja, ja, ja Absoluut. dat heb je dan wel. Renske, weer ter zake. Je ging nogal los op Twitter over de Afghanistan-missie. Ja, over... Uh... ...grantalige woordspelletjes die met ons worden gespeeld... ...over een uh, burgermissie die we nu in Afghanistan uh, moeten gaan doen. Uh, 45 burgers, ja. trainers en mensen die uh, rechters gaan opleiden. En uh, die worden bewaakt door 500 militairen. Ja. En uh, ik vind dat we dit soort verkooppraat niet moeten pikken... ...en gewoon moeten spreken van een militaire missie. En dat gingen we niet nog een keer doen. Ja. Dus uh, we gaan uh, niet naar Afghanistan. Maar uh, Renske, als ik uh, zo vrij mag zijn om uh, je met je voornaam aan te spreken... Uh, we kunnen die agenten daar toch ook niet lekker uh, vrij laten rondlopen, die moeten toch bewaakt worden. Want in Afghanistan is het geen feestje, ik bedoel het is geen os. Nee, zeker niet. En uh, dat, je zegt het al goed, hè? Oh, dank je uh, Militairen die uh, gaan heen om te vechten. Ja. Uh, en, uh, want er is geen vrede. Kijk, en ik vind het prima om uh, politieagenten op te leiden. Maar waarom doen we dat dan niet gewoon in Nederland? Maar we zijn er toch heen gegaan al uh, in Den beginnen en dan moeten we toch ook de klus klaren, moeten we het toch afmaken? We kunnen die mensen daar toch niet laten zitten? Ik bedoel, dat is toch ook niet sociaal? Nee, maar kijk, wij zijn daar uh, niet om uh, uh, de vrede te handhaven. We zijn daar om oorlog te voeren. We zijn daar een vechtende partij. En uh, dat keuren wij als SP al vanaf het begin af... Uh, en hoe kan je nou een politiemacht opleiden in een land waarin je niet eens de veiligheid van burgers kan garanderen omdat er oorlog is? Nou, vertel dat eens. dus. Je moet, ik, nou, ik vind dus dat je eerlijk moet zijn. Dat moet Rutte ook zijn. VVD zei vorig jaar nog, we gaan niet naar een nieuwe missie in Afghanistan. Nee, nieuwe is een nieuwe zijn missie. missie. Ja, maar dit komt. Militairen is een, is een politiemissie? gaan niet om te jas. Nee, die gaan onze te politieagenten te ja. beschermen. Die, ja. Afghaanse ja. politieagenten, gaan opleiden. Nou, dat is toch prima? Ja, die gaan ze leren schieten en, uh, en bomen leren geven. vinden. Maar weet je wat het is? Die militairen die gaan daar natuurlijk heen omdat het te onveilig is. Als je wil dat er veiligheid komt, dan moet je zorgen dat, je, dat er vrede komt. Dus dat de strijdende partijen om tafel gaan en een vredesplan maken. En daar moeten we bij helpen en we moeten niet helpen met nog meer bommen gooien. Ja, maar hoor eens eventjes, we kunnen toch moeilijk zeggen van... nou jongens van de Taliban en die andere stammen, kom eens even bij elkaar. Ga eens even lekker gezellig babbelen en dan kunnen wij naar huis. Dat is uiteindelijk wel het verstandigste. Waarom, uh, waarom de wil Rutte dit eigenlijk? Een, uh, een, uh, een wit voetje bij de NAVO, is dat alles? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, het, uh, dat hij het belangrijk vindt dat wij internationaal laten zien... dat we spierballen hebben. Uh, daarom vindt hij het dus blijkbaar belangrijk om een half miljard... Uh, het steken in een missie van drie jaar. Hè? Vergeet dat ook niet. We gaan niet even opleiden. We gaan daar drie jaar naar ja, En daarna vast nog twee jaar verlengen. Nou, dat is korter dan gemiddelde hbo. Er gaan, gaan vier F-16's mee. En dat is, ja, ik heb in Nederland nog geen politie-scholen gezien... waarbij je F-16's nodig hebt voor de opleiding. Ja, maar dat is ja. natuurlijk ook wel een ja, ander gebied. Hè? Nee, maar weet je wat het is als je dan een nieuwe missie wil... Dan dus moet je gewoon zeggen, wij ja. willen vechten en dan moet je daar eerlijk over zeggen. En wat vind je er nou van dat uh, vrienden op links, GroenLinks, uh, nou ja. eigenlijk Rutte mogelijk gaan helpen aan de meerderheid om daar toch heen te gaan? Ja, ik vind het eigenlijk wel erg terug. Hè. Dit kabinet heeft met uh, kleine Christelijk uh, nu bijna 60 zetels voor deze missie. Ja, en dan gaan uh, deze 60 en GroenLinks, die gaan dus onderhandelen over oorlog en vrede. Ja, ik begrijp daar helemaal niks van. Maar ik begrijp ook uh, niks van de, de draai van de VVD, hoor. Want zij maken een draai die we ook al eerder bij de Partij van de Arbeid hebben gezien als het gaat over Afghanistan. Toen zat de Partij van de Arbeid in het kabinet en was ze opeens voor verlenging. Ja, de VVD heeft ook altijd gezegd, onze taak is daar klaar. En wij gaan niet nog een nieuwe vechtmissie steunen. Nou, nu noemen ze het dan anders. Maar iedereen weet, en dat is ook, dat zie je ook in de peiling, 70% van de bevolking weet gewoon, dit is een nieuwe vechtmissie en daar staan we niet achter. Dus zeg Renske, ben jij natuurlijk rood? Uh, nou, ik, nee. Dat is een kleurtje, dat is een verfje. Ja, maar, maar mijn hart is wel rood. Nee, ik ja. bedoel je haar. Nee, maar mijn, mijn haar is niet echt rood hoor, dan moet je toch maar eens naar de meest recente foto's kijken. Oh, dat is dan wel een oude foto. Dames, ja. dames. Ja. Sorry. Renske, wat, wat ik nou weer pikant vind, is dat de SP het zo met de PVV eens is. Nou ja, goed, er zijn onderwerpen waarop we het met elkaar eens zijn. Uh, er zijn wel veel alles. onderwerpen niet. Jullie zijn op vrijwel alles eens, behalve dat jullie uh, niet zo bang zijn voor de islamisering. Of de rest, twee uh, Ja, maar wij, de zijn de het ook niet, wij zijn het ook niet eens met die 18 miljard bezuinigen. En met het gigantisch verhogen van de zorgpremie. En straks met winstuitkeringen voor ziekenhuizen. En daar zet de PVV wel gewoon zijn handtekening onder. En daar heb ik nog wel een appel wilde, We de gingen PVV. de boel wakker houden, hè? We gingen, ja. Toch? Ja, wil je een, een spelletje? Nee, nee, ik wilde niet de hele opsomming van jullie partijprogramma horen. Nee, maar goed, ik ben uh, woordvoerder op de zorg. Dus ik ja. ben jou twee nee, dat punten heb je op gelijk. de zorg. Gelijk. Ja. maar die je maar maakt je die die pv... zorg over Afghanistan. Ja, die PVV, no die PVV, PVV nog even. Mm -hmm. Maakt dat wat uit dat dat nu een medestander is of niet? Het maakt het wel spannender in de Kamer. Waarom? En, nou, als het over dit onderwerp bijvoorbeeld gaat. En de PVV zegt heel duidelijk deze missie niet. Ja, nu moet Wilders gaan wielen en dealen met... Uh, met uh, uh, met de oppositie. En dus toch ook wel, ik ben wel benieuwd uh, wat hier uit gaat komen. En ja. ik hoop eigenlijk dat GroenLinks gewoon zegt... nee, we waren er tegen, we blijven er tegen. En dan uh, staat Rutte dus zonder meerderheid. En dat is wel interessant. Dus dan gaan ze niet? Nee, lijkt niet heel verstandig. Oké. Okay. Renske Leider van de SP. Mag ik je hartelijk danken voor dit, uh, voor, nou, dit tijdstip uh, zoveel wijsheid te brengen? Ja, jongens, ik ga lekker naar bed. Oh, ja. Dankjewel. Dag, Renske. Daag. Hoi. Ja, Jan, dat was de eerste SP'er in de ja, ik, ik ben een naar beetje, mijn Ja, ik ben een beetje verslag. Ja. En maar, en er, maar zij is ook best leuk, hoor. Ja, nee, dat uh, doen we. Als, als wij, mensch... wij zijn onvoorspelbaar, dus oh, ja. uh, dit, dit, dit kan allemaal bij ons. Maar misschien hebben we nog wel ooit een, eerder een SP'er gehad. Die gladjakker uit Praag bijvoorbeeld, dat zou er ook zo maar eentje kunnen zijn. En laten we eens even kijken waar hij zijn slijmspoor deze week weer trekt. Hier is Martin. U weet, ik kom uit Tsjechië. Mijn jeugd was daar goed. Maar als jongeman kwam ik erachter dat wat de overheid ons vertelde... bijna altijd niet waar bleek te zijn. Een grote achterdocht voor alle staatsinformatie... was onderdeel van het leven in een communistisch land. Als er een chemische fabriek in vlammen opging, zouden ze daar ook... Binnen een half uur geroepen hebben... Dat er niets aan de hand is. Geen enkel gevaar... Voor uw gezondheid. Spoel die zwarte roet... Maar van uw kool af. Niets mee aan het handje. Het bevreemd mij... Dat dit in Nederland... Precies zo gaat. Hoe kan het RIVM... Roepen dat er geen schadelijke stoffen... In de lucht vliegen. Terwijl iedereen weet dat dit wel zo is. Dezelfde organisatie riep een tijdje geleden nog... dat 30% van onze burgers zou sterven aan de Mexicaanse griep. Maar nu willen ze geen massahysterie en logen daarom tegen het volk. De waarheid is een belangrijk goed. En beter de nare realiteit onder ogen zien en een gevaarlijke leugen om het gezellig te houden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Jongen, jonge, jonge, wat een wijze. Dat, ja. zal, dat zal weer inslaan als een bom. Ja, geweldig. Dan krijgen we nu muziek die ik goed vind. Oh, echt? Dus het zal wel weer niks zijn. Zo, dat was uh, The River Deep Mountain High van Ike Tina Turner. Was eigenlijk voor het eerst uh, een mopje muziek wat nog te kaden was, jong. Ja, ik volg Twitter en dan uh, hoor je ook andere geluiden, zeg maar. Was er iemand positief over eerder muziek? Nee, dat ook niet. Nee. Hé, hey, we gaan zometeen uh, weer bellen voor wat een geleuter. De stelling is, de brand in Moedijk wordt weer een doofpotaffaire. Maar eerst de man voor wie vrouwen zondagavond wakker blijven. De held van de hetero, de kenner, die inmiddels zelf de meest begeerde gadget van Nederland is geworden. Hier is Diet. Control-out-delete. Control-out-delete. Etje. Ja, goeiedagond. Hoe is het, man? Ja, goed. Lekker nieuwjaar hè, dus... Uh... Lekker een het nieuw jaar, Kom op. Het is, 10, okay. het is 10 januari. Ja, nou ja, goed. Het was de eerste week. Tijd voor rokjesdag. Ja, dus ook, het was lekker zondag, hè? Precies. Hey, hey Ed, uh, je zat ook met een nieuwsjaarshow, hoor. Dus we kunnen, kunnen er uh, echt over ophouden van ja. lekker het nieuwjaar jaar in, dat soort gedoe. Nou goed, dan gaan we verder met... We gaan naar uh, Rob uh, gewoon ah, kijk, dat is Ed, hè? Makkelijk, hè? Ja, Pragmatisch kerel, ja. Heerlijk. Wat een goosje. Ed, gewoon ja. Wat vind je ja, ervan? Precies. Die is... Uh, Zeg maar, de oprichter natuurlijk medeoprichter van Access for All, een van de bekendste Nederlandse hackers. En uh, het uh, Amerikaanse ministerie van Justitie heeft uh, bij Twitter een, uh, ja, eigenlijk een aanvraag neergelegd... Uh, waarin ze de gegevens van hem uh, bij Twitter opeisen. Samen met uh, ook uh, Julian Assange weer en een uh, IJslandse parlementariër. En ja... Uh, yeah. Ze willen eigenlijk van alles weten. Wat een beetje raar is, dat ze ook bijvoorbeeld willen weten wat voor uh, creditcard, uh, credit details daar en zo. Uh, nee, maar ook als, als die, uh, als die met een van de mokkeltjes gaat lopen, dm, dan willen ze het ook weten, toch? Ja, precies. Dat lijkt mij toch vrij pijnlijk. Mee. Ik denk niet dat hij dat uh, zou doen. En uh, ja, het is sowieso denk ik de vraag uh, wat ze überhaupt uh, te weten kunnen komen. Want uh, ik denk dat de figuren die ze nu gevraagd hebben, zoals Julian Assange... Ik weet niet of hij een Twitter-account heeft überhaupt. Ja, Maar heeft uh, Rock, Rob zou ook gewoon op een veilige manier waarschijnlijk gebruik maken van zijn Twitter-account. En ik zie hem er niet voor aan om uh, de emmertjes te sturen die verder gaan... dan uh, misschien ja. wat uh, vriendschappelijke dingen. Hé hey Ed, dat Wikileaks denk ik langs van aan het boeien, want er komt toch geen reed meer uit. Maar ik heb nog de, de eerste internetbubbel meegemaakt... Uh, Wilt Online en zo, toen Nina ons allemaal rijk ging maken. Ja. Uh, er komt weer zoiets aan, hè? Facebook uh, volgend jaar waarschijnlijk uh, naar de beurs. Twitter misschien naar de beurs. Ja, precies. Moeten we gaan sparen? Nou ja, dat kan al niet meer. Bijvoorbeeld voor Facebook uh, is het al... De inschrijvingen zijn al gesloten. Het gaat natuurlijk om een soort, uh, voorinschrijving voor de mensen die uh, in willen stappen. Een uh, uh, ja, grote fonds eigenlijk. Ja, ja, precies. En, uh, Rus, Russisch mediabedrijf en Goldman Sachs leggen samen al 500 miljoen in. En dan uh, er zijn er nog een paar grote investeerders die uh, ook uh, ja, eigenlijk allemaal hebben ingeschreven. En uh, Deze week hebben ze we de inschrijving al gestopt. Dus uh, je zult uh, waarschijnlijk even moeten wachten. Want Volgend uh, nou, jaar naar de beurs en uh, 2013 mogen ze verkopen. Ik wil toch gewoon 20 euro trouwens. Mag ik even nog wat van je uh, even terugkomen op het uh, Robbie Gong grijp uh, onderwerp? Ja. Ik kreeg net uh, op Twitter een berichtje dat uh, Rob G. heeft gezegd dat hij niet DM't. Nou. Dus dan is er helemaal niks te verbergen. Nee, precies. Het lijkt me dat er weinig ja, tijd, wanneer hij van, van Twitter gebruik uh, heeft gemaakt. Maar ja, ik denk niet dat dat super interessant is. Weet je wat uh, dus. interessant zou zijn als de Amerikaanse justities uh, de DM'tjes van de ene Guido Wijers uh, zou ja. opvragen? <laughs> ja, precies. <laughs> dat zou dus pas... Ik hoop uh, dat ze zijn naam wel kunnen spellen dan. Ja, dat is ook wel zo. Precies. Nee, Ed, jij wou het nog even over een game hebben, maar wij doen hier niet aan games, hoor. Ben je echte, Janne? Nee, dat is de favoriete game van Linda ook. Uh. Welke oh, Linda? Welke Linda? La, la, la Linda. Nooit van gehoord. Oh, onze groepie! De groepie, ja. Uh. Linda Duits. Ja, Linda Duits. Zeg dat is dat haar een spelletje. Angry Birds natuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Ja, Geen, dan ga je ja lekker bedankt, met spelen, bedankt, Hey, See you next time. Ciao, ciao. Bye, bye. Wat een geleuter. Ja, ja, het is tijd voor wat er geleuten. Maar ja, ik moet altijd even bijkomen dan gurk. Dat is een mooie overgang. Je hoort daar een... <laughs> ja, je, je, ja goed, heeft, die man heeft zoveel kennis. Je, word je gek van... Hé hey Jan, uh, de schande van afgelopen week... 0800-1121. Uh, die brand in Moerdijk, want dat was maar wat, hè. 0800-1121. hele chemische fabriek in de fik. Uh, vlammen, 45 meter hoog. Ontploffingen. Roet. 0800-1121. hele waar was het? Potlek? Moerdijk. Moerdijk. Goed zo. Bij Doordrichting was dat daar. We hebben één grote puizen, chemische fabriek uh, in de vik. En uh, nou, omwonenden die hoorden maar niks. En uh, niemand weet wat de gevolgen voor de gezondheid is. en uh, Op langere termijn. Nou ja, en je weet... Uh, Doofpotje 0800 -121. Dus de stelling uh, deze week is... de brand in Moerdijk wordt weer een doofpot affaire. Nou verder. Nou, uh, vanavond hebben ze geloof ik nog een lijst vrijgegeven. Ja, van stoffen. Van stoffen, wat er want nou, dat is een showtje rotsen. Daar kun je je nagellak, uh, in in vijftig fout van je nabels mee aftrekken. Uh, Punt is, eerst was die wel een soort geheim... en nu opeens is in de buiten, ook al een beetje gek... Maar goed, uh, uh, de stelling van vanavond is... Uh, die brand, uh, dat wordt gewoon weer de Dalfbladaffaire. Oftewel, jongens, niks aan het handje... en over tien jaar doen we aan herstelbetalingen. Nou Jan, uh, aan jou de eer hoor. Remold. Hele goede avond. Goedenavond. Kutstelling, dat hebben we dan gehad. Ja, dan zijn we daar gelijk klaar mee. Precies. En ja, nou het zal alweer de lul vast van overheen... en dan uh, over tien jaar hoor we er niks meer van. Dus je bent het met ons eens... Ja, en het mooiste vond ik nog wel de reactie van de burgemeester uh, van Moerdijk op, uh, op het feit dat al die websites plat lagen. Wat zei hij dan, Remond? Ja, ik kreeg de vraag van, moeten we die capaciteit niet, van die websites niet maximaal maken ja. voor die rampen? En hij zei, ja, hoe gebeurt daar nou? Ja. Ja, ja. Remond. Ja, dat weet ik ook niet waar je daarmee aan moet. Coherent verhaal? Coherent, Remond, bedankt voor, uh, voor, ja, het voor toch weer een paar mooie minuten, echt Janne. Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij is niet middelmaat, het is de enige echte Jasper de Groot. Goeienacht. Ja, ja goeien Jasper. Goeienacht. Hoe voort je het met Eddy eigenlijk? Zeg je? Hoe voelt je het met Eddy? Goed. Ja? Goed. En met ja, Renske? Ja. Uh, iets minder. Waarom? Ik vond, nou, ze had niet echt een heel... Nou, dus, uh, ik vond het een aantal punten de plank flink misloeg. Ja, ja oké. Okay, ja. ah, maar ah, wat, Jasper, de ah, zit bij de SP, mag ze. Ja, dan is het niet dan logisch nee Ja, zo het hey heb je ook nog iets over die stelling te zeggen? Of zeggen van nou, ik vind het wel mooi geweest? Nou kijk, ik denk dat een beetje een herhaling wordt van wat we toen hadden met die LL-vlucht, die toen in het welme vloog, waarbij ze ook die mannen in witte pakken en zo. De LL, dat was de LL hoor. LL, excuse. In ieder geval zou dat ook een doofpot zijn. Ik zet niet zo snel een al die op. Laat ik daar wat bij houden. Dus je zegt, er uh, is gewoon niks aan de hand, de chemische fabriekje in de fik, uh, niet zeiken. Precies. Mooi zo, bedankt Jasper. Hallo. We hebben Harry, Harry uit de Heg, toch niet? Hallo. Harry. Ja, het enige wat ik mij de hele tijd afvraag, ga ik vanaf het begin, het is woensdagmiddag, half drie. Het je is zondagnacht nacht, hoor, Harry. Je hebt een ja. Je? En het breekt brand uit en het niemand weet van niks. En, uh, ik weet vertel van, het en, uh, zo. Ja. Uh, ja, van een uh, dag later komt tot de baan. Even, even stil, Harry. Ogenblik, ja. ja. even ondertiteling. Niemand weet van niks. Het was woensdagmiddag. Er nee, was, het is zondagnacht. Het was destijds woensdagmiddag. Hij oh, ja, ja. brak ja. brand uit en niemand weet van iets. Ja, Ga verder, Harry. Harry zei, niemand weet van niks. Ja, maar ik vertel. Ja, je weet niet meer van niks. Dat is toch achterlijk. Wacht even, Harry. Harry, ogenblikje, Harry, Harry, Harry, Harry, Eén woordje. Dat is toch raar. Harry zei dat toch. Dat is wel raar. Daarom vroeg ik het me even af. Ogenblikje, Harry. Dus Harry wil graag weten hoe het zit. Arie, bedankt, jongen. 0800-121. 0800-121. Wat is ze? Dan kunt u gewoon even bellen. En uh, op de stelling, de brand in de Moerdijk, ja, dat wordt gewoon weer een doofpoortaffaire. En Jan, die kon nog maar. Het is de neef van Jantje. Wat is ze? Yes, yes, yes. Hier is die live in the house. Ja, yes we kennen. Nou even de antwoord op onze echte Jan-Radio-spel. Wat is ze? Radio Oh nee, we zaten bij de stelling. <laughs> ja, ik wou net zeggen. We wel wakker blijven daar. Hè. Ja, gelijk. Ja, like, yo, yo, yo, yo, yo. Wat is je stelling, ouwe? Ja, dat wordt hartstikke doofpot, hè. Zie oh, je wel. Wat een geleuter. <laughs> ja, Tip 2. Waarschijnlijk ben ik dat, uh, uh, Wij waren de eerste gewoon. Altijd uh, waren we de, de, de, de eerste en de beste. Met radio. Uh, ik ben Tim. En, eh... Um, uh, Tim, op, Tim, uh, Tim, Tim, Tim, Tim, blijf van Hectic, de koffie en de cola. Wat, <laughs> wat ja? is een leuter! Een heerlijk broer van Tim, koronel. Tom, koronel. Tom. Ja, Hallo. Hallo. Hallo, dommetje, dommetje, dommetje T. Ik uh, wil even zeggen, we hadden uh, een groetje gemaakt aan uh, van ja. het Moerdijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En, uh, ja, ja, ja. Ik kom uit de buurt van Moerdijk. Oh jij, joh, dommetje, dommetje T. Ja, oh ja. Maar had je de grote wolk uh, gezien? Uh, Tom, ik denk dat jij het uh, bellende bewijs bent dat er verdomd veel chemicaliën in de lucht zat... en dat jij er net te veel van heeft opgesnoven. Want je klinkt een ja, beetje... Nee, ja. nee, nee, nee. Nee, Tom? Stond in de wolken. Stond in de wolken. Je kent goed dat het graag kut. Ja, heren. Wat zeg uh, je? Ik? ik grijp erin. Hij zei eens van... Nico? Ik grijp weer in. Het is dus ver. Want als je denkt dat het dieptepunt is bereikt... dan kan het altijd nog erger. Hier is Nico. Wat een geleuter. Nee, Nico. Maar nou ja. Wij zijn een klein niet zeg landje en dat is helemaal niet erg. Daarom is het ook geen enkel probleem... als we gewoon hier proberen te overleven... dat we met onze eigen problemen aan de gang gaan. Maar waarom denken die typers in Den Haag... toch steeds... ...dat wij moeten acteren op het wereldtoneel. Waarom moeten wij toch altijd laten zien... ...dat wij iets voorstellen? Zijn we godverdomme eindelijk uit die kutwoestijn in Afghanistan weg? Dat was weliswaar voor de verkiezingssteuntje van de PvdA. Maar goed, we waren naar pleiten. Komt Rutte met het godvergeten idee... ...om weer oorlogje te gaan spelen in Talibanistan? What the fuck... Hebben we daar toch in hemelsnaam te zoeken? Laat die pokkaliers het daar lekker zelf uitzoeken. Het erge is dat gedoogpartner Pvv die hele politiemissie, zo noemde de regering overigens, ook toen de tijd de oorlog in Indonesië helemaal niet ziet zitten. Die wil liever de strijd met de haardbaden in de polder aangaan. Premier Rutte krijgt voor zijn internationale erkenning. De steun van Kereltje Pechtot, van Draai 66 en Groentje Sap van voormalig Groen en voormalig Links. Een kabinet dat overal opbezuinigt, maar honderden miljoenen over heeft voor een reddeloze oorlog in een nog reddelozer land is niet serieus te nemen. Er is maar één die de vrucht ontplukt van deze missie en dat is Maxime Verhagen. De Amerikanen zullen bevestigen dat hij inderdaad betrouwbaar is. En daar heeft Rutte 1 het vertrouwen van de bevolking voor over. Potverdomme, dat was Nico. Oh, de nanuk. Ja. Ja, zieke? Hoe is het? Ja, klote. Ja, morgen je bed weer in. Dat denk ik wel, ja. Overmorgen? Dat weet ik niet, hoor, maar ik, ik, ik, ik heb hem te pakken. Ik ben de man die griep. Maar uh, was het een beetje te horen? Ja, ik vond me wel weer mee Heb jij gelezen wat Rob Stenders over ons heeft gezegd? Ja. Overal stond hij deze week. Het oh. nieuws. Het is grote nieuws. Hè, Rob. Stenders wil echt die Anne naar de dag. Ja. En ook nog een paar keer per week, geloof Drie ik. Drie keer per week naar de dag. Lekker bezig die Robby. Ja. En we denken wat, denk je, wat de uh, onze uh, spelletjes gebouwd te daarvan uh, te zeggen over te zeggen had. Dat het, uh, ja, die had er waarschijnlijk weinig fiducie in. Geen, enkel Geen fiduzie. enkele fiducie. fiducie, ja. <laughs> wat, een, wat een gast. Ja, heb met zulke vriend heb je geen vijanden nodig. Ik heb zoveel zin in volgende week, Jan. Wil je dat nou? Wat is er dan? Pierre Wind, man. Ja, uh, te gek, man. Wat heb je uh, ons kikken. aangenaam, man? Hey, kikken, kikken, kikken, kikken, man. Kikken, man. Ik, ga <hijen> ik, ga echt gewoon, ik ga echt gewoon zondagochtend uh, het mes over mijn kop halen... en helemaal hier zitten. Met nou. solidariteit met Pierre Wind. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ga me helemaal de touwtering drinken aan Coca-Cola... Oh. En Pepsi-Cola, en Heerse-Cola, en andere cola's. En koffie, en dat moet ik net zo... En Pierre gaat dus gewoon lekker eten voor ons meenemen, Jan. Dan gaan we lekker eten. Kikker, man. Kikker, man. laten we hem gewoon lullen. Superjong, super Jan, super Jan. we dit programma werd gemaakt door Jan Wissi en Jan Bosch. Paas, Jan Gunsiklo, heel Jan van Lent, muziek Jan Terstel, PNO PNO manager Jan Stenders. Hartstikke Jan Bennik, www Paas, Jan en Marie Dekal. Kikker, En de schuiven werden bediend door Jan van Putten. Mensen, tot volgende week hoor. Gekke, gekke. Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigarette en een letztes glas in steen. Ja, je kan alles opblazen tot, tot de capaciteit die je alleen maar in piekgevallen nodig hebt. Maar, dat, maar ja, bij dit soort rampen. Ja, hoe vaak gebeuren die?